8 uur. Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Een speciale commissie onderzoekt zo'n 60 strafzaken... op fouten die het Nederlands Forensisch Instituut mogelijk heeft gemaakt. Minister Grapperhaus kondigde het onderzoek eerder al aan... maar om hoeveel zaken het gaat was nog onduidelijk. De fouten door het NFI zouden zijn gemaakt... in zaken met dodelijke steek- en slagwonden. Welke fouten is onduidelijk? De Vereniging van Strafrechtadvocaten is geschrokken van het aantal van 60 zaken en wijst erop dat hierdoor mogelijk mensen onterecht zijn veroordeeld. Honderden mensen zijn vanavond in Os bij een bijeenkomst om de slachtoffers te herdenken van het dodelijke bakfietsongeluk van vanochtend. Burgemeester Buis sprak de mensen bij het station kort toe en zei dat samenhouden, elkaar troosten en elkaar vinden in het verdriet het enige is dat we kunnen doen. Vier kinderen kwamen om toen de elektrische bakfiets op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Een vijfde kind en de bestuurster van de bakfiets raakten zwaar gewond. Op de plek van het ongeluk ligt een zee van bloemen en knuffels. Op de EU-top in Salzburg is een deal over de brexit niet dichterbij gekomen. Toch hebben de Britse premier mee en de EU-regeringsleiders na afloop gezegd dat er zeker een deal komt... Een van de grootste struikelblokken is nog altijd de wens van mee om mee te blijven doen aan de Europese interne markt... zonder mee te doen aan het vrije verkeer van personen. De Amerikaanse rockband Kiss heeft een afscheidstournee aangekondigd. De bandleden, die altijd zwaar geschminkt op het podium staan... willen na 45 jaar stoppen met optreden. Gisteren trad Kiss nog op bij de finale van America's Got Talent... Rond de eeuwwisseling was er ook al een toernooi. Toen bleek het te gaan om een laatste optreden... met de toenmalige bezetting van KIS. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind toe. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten morgenochtend. Ook trekken er buien over het land. Smiddags klaart het op en waait het wat minder. Het is morgen ongeveer 17 graden. Dit was het RMS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 is er af van deze 20ste september. En uh, het is uh, eigenlijk de stilte voor de storm, moet je erbij zeggen. Want uh, dit was Colin Hoeven. En Olaf maar het is alweer de tijdje uit hoor, eerlijk gezegd. Um, wie Colin Hoever zegt, zegt ook eigenlijk Hanneke Laura. Want uh, de twee hebben niet zo lang geleden nog een, een liedje uh, gecoverd. Ge ik ben even kwijt welke het is. <laughs> het is. Misschien dat ze toevallig zitten te luisteren. Maar vorige week uh, kreeg ik ook meteen van uh, Hanneke commentaar. Van ja, ik heb het een beetje zitten beluisteren. Maar uh, goed, uh, maar het, het, het, het heeft wel iets voortgebracht. Uh, er wordt een schrijfsessie georganiseerd. Wat ik allemaal los heb gemaakt. Ik weet het allemaal niet. Met een aantal mensen. Die, uh, die ik ook in en die vanavond ook in dit uh, programma zitten. Nou, Colin Hoef is er een van. Hanneke zelf zit er natuurlijk in. En, ja, ja, TB Floris heeft aangekondigd... dat hij in 2019 dus met het uh, lang verwachte album uh, gaat uh, komen... met een nieuw lang verwacht album... Uh, a Different Man, uh, Thomas, dat, uh, dat uh, valt mij eigenlijk op. En natuurlijk Fabiana Dammers. Dat uh, zijn de vier mensen die, uh, die Hanneke zou gaan benaderen... voor een, uh, een soort uh, We Are The World-versie. Uh, nou, uh, dat, dat voelde ze dus een beetje opkomen vorige week. Ik, ik weet het niet, maar het, uh, ik, ik, ik heb het uh, kennelijk voor elkaar gekregen. Maar wat altijd heel erg een mooi uh, liedje is van haar... dat heeft ze vorig jaar uitgebracht... Uh, Ergens op het uh, randje van het einde van de zomer van 2017... nou stelde die niet zo gek veel voor, eerlijk gezegd. In vergelijking met wat we dit jaar hebben gehad. Maar het is wel een heel mooi rustpunt. Hier is NU van Hanneke Laura. To the stars and night sky... Said the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 Something louder, deeper feeling round for sound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 Say what's on yeah. your mind You don't want to hier spelen in de studio, want hij presenteert vanavond zijn nieuwe materiaal. Frank Dimien met Heading Down the Highway. En daarvoor hadden we het wonderschone nummer van Hanneke Laura. Ze, ze woont in Scheveningen, in de buurt van Duimdorp. Daar, daar woont ze. Maar ze heeft wel wat, ja, wat plaatsen afgewerkt waar ze, waar ze heeft gewoond. En ergens ook in Eerbeek. En Eerbeek, dat is een plaatsje in de buurt uh, van... Uh, nou, laten we zeggen, het is een beetje aan de rand van de Veluwe. En daar ben ik ook meerdere malen geweest. Dus sporen heb ik daar geleerd. Dat is een beetje de gemeenschappelijke overeenkomst uh, tussen Hanneke en uh, mijn persoon. We hebben elkaar nooit in het echt hier gezien. Maar wellicht gaat dat nog ooit eens een keer gebeuren. Je weet het maar nooit. Uh, dan heb ik nog uh, heel leuk uh, deze week als recensent van de pop-Unie weer wat binnengekregen. Vond ik wel trouwens heel erg mooi. Uh, en dat, dat is. Uh, ja, dat is dit, uh, dit geworden. Van. Weet ik het? Volgens mij is het uh, van. Uh, Laura Lee heet ze. Uh, tenminste, de band. En dit is een van de nummers die daarop uh, te vinden is. Stories heet het uh, album. En uh, het, nummer, het openingsnummer heet One Voice. Pillow. No longer give up my nights for art's sake. Like the lonic lily and the toad. Like the dew on the meadow. I'm so glad to be in On the radio Met wie Paul gaat komen, 25 oktober, dat uh, is mij nog onbekend. Maar Dandelion gaat zeker hier langskomen. Uh, dat sowieso een beetje in een, uh, in een gehalveerde versie. Dat, dat wel, want uh, ze komen niet met ze vieren. Een uh, jaar of drie, nee, twee geleden. Twee inmiddels alweer. Uh, waren ze hier ook? En dat was uh, volgens mij waren ze, was, was dat in de buurt van uh, eind oktober, zo'n beetje. Begin september. Uh, toen waren ze hier ook. Of uh, wat zeg ik? Ja, nee. Ja, uh, halverwege oktober. Zo'n beetje. Dat, dat, dat, dat staat maar bij. In ieder geval, toen, uh, toen zijn ze hier met z'n vieren geweest. En uh, dit uh, is ook alweer. Eigenlijk uh, van de zomer uit. Een real road song. En dat is de opmaat naar het uh, nieuwe album. Wat Dandelion uh, ook wil gaan presenteren. Binnenkort. Ik weet dit niet. Ik denk dat het uh, nog, een, uh, nog een maandje of uh, vier, vijf in beslag uh, gaat nemen. Voordat het uh, echt het levenslicht uh, gaat zien. Want ze zijn nu net bezig met al die nummers uh, op te nemen. Daarvoor hoorde je One Voice van Loralee. Dat, ja, dat album, Stories, dat heeft ze al uitgebracht uh, rond maart. En uh, ja, ik kreeg het in handen van uh, de Popunie. om daar even een, uh, een stukje over te schrijven. Uh, maar inmiddels heeft ze daar al uh, wat uh, de nodige recensies uh, gekregen. Niet alleen jazz, mensen. Nee, er staat ook wel degelijk uh, nog uh, allerlei andere muziekinvloeden op... Uh, Afrikaans, uh, dat, dat hoor je er ook uh, toch uh, wel in terug... in sommige stukken van dat album. Dus dan weet je in ieder geval uh, hoe uh, het uh, uh, eruit uh, ziet... en hoe het uh, beluisterd moet worden. Het nieuwe materiaal van vandaag is van... ja, hoe kan het ook anders... De Heren van Maggie Brown. Uh, ze hebben Take Flight hebben ze uitgebracht. Dat is de single. Uh, dat is het uh, nummer wat, het, uh, wat ik de komende weken dus, uh, wat vaker uh, laat horen. Maar dit is, stond er ook bij. En dat nummer dat heet Into Motion. You fall back into Fall back into the like Clip ook uh, terugvinden uh, op uh, Hear Burning. Uh, Tenminste, naar nou, YouTube. Zo heet het. Uh, <laughs> de single heet Hear Burning. Kalulu is de naam. En dat komt uit Rotterdam. Ja, uh, dat, dat is wel fijn. Want uh, 26 oktober komt de EP uh, uit. En ik heb er geweten <laughs> hoe, uh, hoe de titel uh, is. Van, uh, van die EP. Maar de, die uh, zit op 26 oktober. Zal die uh, eraan uh, komen. En dan uh, zullen er meer. ...werkjes van deze Kalulu uh, te horen zijn. En tot die tijd zullen we het even moeten doen... ...met heart Burning of Heart Burning, moet ik zeggen. Heart Burning Coats, heet de EP. Ik kan, uh, kan het hier al uh, zien. Uh, en die EP die, uh, gaat uh, verschijnen in, uh, de, uh, eind oktober. Dus, uh, dus rond de tijd dat Dandelion hier bij ons uh, aanschuift... En dan uh, gaat ook uh, de EP van uh, Kalulu uh, uitkomen. Dus dat uh, weet je dan ook bij deze. Uh, daarvoor hoorde je een uh, nummer van uh, Maggie Brown. Die zijn ook weer terug weg geweest. Uh, Take Flight is uh, de single. En Into Motion stond er ook bij. Dus je krijgt een dubbele A-kant. Uh, nou ja... Vroeger was dat zo, hè? dan had je een singeltje met een dubbele A-kant... dan moest je wel het uh, gaatje uh, met, een, uh, met een extra plasticje moest je dat doen... want anders was dat niet af te spelen. Tegenwoordig hebben ook uh, de moderne muziekindustrie dat ook uh, een beetje zo bedacht. Dus, nou ja, het is iets uh, van, uh, van, uh, van, een vorig, uh, van de vorige eeuw, moet ik erbij zeggen. Goed, um, dan weer muziek. En het is een setje, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, het al, het, het zit in een. Uh, uh, ja, het, het is twee achter elkaar, maar ze vormen ook een setje. Dus uh, dat, dat is heel erg leuk. Natalia Magdalena met Juliet's Rainy Days Aren't Over. En daarachter PB Flores. En waarom draai ik hem weer? A different Man. Sowieso omdat het uh, mijn eigen lied is. En Thomas heeft dat, uh, weet dat van mij dat ik dat, uh, dat zeg. En dat zal, uh, dat zal altijd zo blijven. Ik uh, zal altijd gekoppeld worden aan die Different Man. En waarom? Dat heeft iets met uitstelgedrag te maken onder mannen onder elkaar Ik ken er nog eentje, die zit op Hameland. Dat is er ook eentje, die, die stelt altijd maar uit. En op een gegeven moment ontkom je er niet meer aan... en dan is het uh, uh, daadwerkelijk de koe bij de horens vatten... en dan moet je wel. En dan heet het uh, de volgende dag dat je dan denkt... goh ik heb het toch maar even geflikt. En je voelt je ineens een andere man. Dat is de strekking eigenlijk van het verhaal. Dus, uh, en waarom zeg ik dat... Nu is hij zeker van toepassing. Want dat uh, slaat ook uh, op Thomas zelf. Want uh, TV Flores heeft aangekondigd... dat in 2019 zijn nieuwe album gaat komen. Dames en heren, dus het uh, gaat er ook echt uh, nu van komen. Um, wie uh, dat nummer The Different Man uh, beluistert... hoort toch iets, iets terug van Kiwi en in the Blizzard. Dus ik, uh, ik zal er uh, niet moeilijk over doen. Maar ik vind van wel. Uh, maar goed... Uh, de meningen mogen daarover uh, verdeeld zijn. We leven tenslotte in een vrij land, nietwaar? Uh, goed, dit is uh, dan het blokje van twee. Natalia Magdalena en Julia rainy dees over... en achter TB Floors met A Different Man. The stone I was thrown down into delay, and he—he he was quite the same.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 She was way too tired to keep chasing on She was a stone I was <laughs> Dus ja, hij blijft gewoon op mijn persoonlijke favorietenlijstje staan. Deze nummer van TB Flores, is a Different Man. Daarvoor hoorden we zijn meisje Natalia Magdalena. Juliet's Rainy Days aren't over. Ze hebben onderdak gevonden. Een paar weken geleden stond er ergens op zijn sociale media noodkreet. Dat ze dus niet meer in hun verblijf in Dordrecht konden blijven zitten. Het zijn dan... Ja, uh, ontwikkelingen die moet je dan in de gaten houden. En dan moeten ze dus van het een naar het andere stekkie. Omdat er, ik geloof, anti-kraak, weet ik veel. Uh, en ja, dan, uh, dan is er een beetje een nijpend woningtekort. En dan moet je op een gegeven moment uh, ergens uh, je, ja, je anders uh, gaan vestigen. Uiteindelijk zijn ze dan weer teruggekomen in Rotterdam. En daar uh, mogen ze dan nu weer even een tijdje blijven. Dus het, uh, dat is ook de reden, denk ik, waarom Thomas zich uh, helemaal prettig voelt zodat hij dus nu kan werken aan het nieuwe album... wat in 2019 gaat verschijnen. Nou, dan uh, ben ik alweer helemaal tevreden. Uh, weer een blokje van twee. En uh, zij uh, is Jolien. Ze heeft ooit een del uitgemaakt van So The Night. Maar ze doet het, denk ik, nog veel beter uh, in de uppie. Uh, en dan kan ze zelf uh, de muziek maken. End of Story is ook alweer van 2017, geloof ik alweer. En daarachter hoor je de nieuwe van TOLS. We blijven hier tot zonsopgaan. opgaan We stellen elkaar vragen over Hoe lekker we staan Aan. Raak mij aan, kijk mij gaan, kijk mij gaan. Lukken. We dansen eromheen, we kunnen zo wel dagen door, ja dat hebben we gemeen. met zijn nieuwe en dat uh, kijk mij gaan. Daarvoor hoorde je end of story van uh, Jolien. Ik uh, ga nog even één nummer draaien. Dat is ook een heer. Of dat zijn drie heren. En die drie heren die komen ook uit uh, Rotterdam. En uh, ze hebben niet zo lang geleden hun uh, EP uh, uitgebracht. Dit nummer is Martens Mental van onze vrienden van Certain Animals. Tot aan het nieuws van 9 uur.